Mark met het NOS -journaal. De criminaliteit onder jongeren lijkt af te nemen. Volgens het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en het CBS... daalt voor het eerst in jaren zowel het aantal opgepakte minderjarige verdachten... als het aantal jongeren dat zelf zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan een misdrijf. Volgens het onderzoek is de daling het duidelijkst bij de vermogensmisdrijven... als oplichting, fraude en diefstal. De afname in de statistieken kan ook mede zijn veroorzaakt... door een andere manier van registreren, door het OM en de politie. Het Openbaar Ministerie vervolgt vier politiemensen uit Limburg omdat ze onbevoegd als hulpofficier van justitie hebben gewerkt. Ze hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften. Hulpofficieren van justitie zijn vaak politieinspecteurs met extra bevoegdheden. Volgens het OM hebben de Limburgse agenten jarenlang er op grote schaal zonder de vereiste papieren gewerkt en hebben zich daarmee schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Als schikking heeft het OM hun een taakstraf aangeboden. Op een middelbare school in Gennep heeft een docent de foute antwoorden van een aantal eindexamenkandidaten verbeterd. De leraar Duits van het Elzendaal College veranderde stiekem de antwoorden van elf MAVO leerlingen. Daarna werden de examens voor een tweede correctieronde naar een andere school gestuurd. Daar ontdekte een docent de verbeteringen en trok aan de bel. De directie van het Elzendaal College heeft de leraar Duits op nonactief gesteld en de onderwijsinspectie ingelicht. De kans bestaat dat de elf leerlingen het examen moeten overdoen. In Amsterdam is een begin gemaakt met het plaatsen van een tunnelbak onder het centraal station voor de Noord-Zuid-metrolijn. Om hem te kunnen plaatsen, is onder het station een speciale gracht gegraven waarin de bak wordt afgezonken. De bak is 136 meter lang en 22 meter breed. operatie wordt door specialisten uit de hele wereld met grote belangstelling gevolgd. Nooit eerder werd een tunnelbak onder een historisch gebouw geplaatst. Het weer, regenachtig, in het westen vanmiddag opklaringen en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoete rijndijk 4 en de A8 naar Amsterdam voor het Koenplein 3. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen 6. Daar komt door een kapotte vrachtwagen daarom is daar de rechter rijstrook dicht. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 4 kilometer en op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder 3. En vanuit Zwolle naar Amersfoort staat er bij Amersfoort 4 kilometer en een stukje verderop richting Utrecht bij Maren 3 kilometer.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 komen nu, zoals ik al zei, muziek veelal uit de jaren 50 En dat doen we onder andere met de Van, het Van Wood-kwartet met de Madly. En de Christian Christiaan komt voorbij. Maar eerst de Ramblers met Ik heb maling aan geld. Hoe hoort het nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb maling aan geld. Om gelukkig te zijn, ik zing graag een feestje met een meisje in de maanenscheid. Ik heb maling al ge, ik verlang slechts naar jou. Toezeg naar jou, ja, mijn schat, dan worden we man.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 Dan zingen we samen dit lied, het maling aan geul, om gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de maneschijn. Het maling aan geul, ik verlang slechts naar jou. Toen zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man. Penso sempre a te. Mi accaracca Carolina. sempre a te. E sai perché io voglio ciò che piaccia a me e quel che piaccia a me. Mi accaracca ook anche a te, ti e ti dirò cose.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 Sembra a te, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, di più z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, kom la t'a dit costa que la non è per te, que l'ambesse, ma ben per noi la rosa, si voto che gli agnira nascusi, la sienta a me kan è così, tu va si troppo onesta, che l'è nata dell'onmazista, all'ontana da stra maestra, che è la pierde, mamma, non ho fine che a terra è basse, te c'è cuccento va ti perdere la libertà. Ogni giorno cambio un fiore e l'appunto indietro a te, stamattina su sul tuo cuore, ci hai mettuta una panse, ma perché ce l'ha mettuta, se non sbaglio l'ho capito, tu vuoi dire, bella fata, che tu pensi sempre a me. Ah, ah, ah, ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse! En ten con l'altra in petto ah, e le unisco tutte en twee. Panze mia, panze tua, in ricordo dello straf.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 Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's eigen hand beschouwd, toen was Maria stilletjes getrouwd. Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachtte tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen, dat het was voor hem alleen. Hoor de muziek van Eric Christian?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 Beelden uit mijn kinderjaren, uit mijn jeugd zo vrij en blij, Treken somtijds kalm en rustig aan mijn peinzend oog voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen.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 Wat ik later mocht ervaren levensdroefheid, droogheid, levens Immer zal mijn hart u loven Vreedzaam plekje uit mijn deur En mijn laatste wens zal bezen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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Bye bye love, vaarwel tederheid, hallo eenzaamheid, ik vecht tegen een stoppel. Bye bye love, vaarwel liefelijkheid, hallo bitterheid. Ik voel me moe en lepom, vaarwel, vaarwel, mijn troepom. De mensen zeiden tegen elkaar: Wat zijn die twee daar? Een heel mooi paard. Het was romantisch. Voor.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 Vaderlief, doe drink niet meer. Ach vaderlief, doe drink niet meer. Ik vroeg... Nog steeds is vaar.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 vol schaamte brengt hij hey, dan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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat mijn...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 Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. En we gaan door met de Annabella's met twintig klein vingertjes. Bij het echtpaar de wit, wel de midden in de nacht, de brave paard. En wat hij bracht, werd al. De hele dag in touw, want baby's is een tijd. Maar op papa is aan zijn kroost mee. Op en die andere schat die andere schat die lijkt prachtig. Op en die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op maan. Pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies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 Maar op deze melodie, en ik sta tot dol, afluit je het zo, of zing je het zo, wee pappet u thee, je leert het direct, zo gaat het perfect, doe als ik een fluit dus mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar, lijkt het leven mij een sleur, het recept is klaar.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 Symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik stapel dol. Afluid je het zo? Of zing je het zo? Mipad du dee, je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een eens mee. Doe als ik een eens mee.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 Hart is zo hard als een steen, maar er is er niet één, maar met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen, maar er is er niet één, maar met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen, maar aan het steen en hart van jou. Toen liep er een man zit rond en hou jouw hart is zo hard als een steen, maar er is er niet één, maar met een hart zo hard.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 Als een steen, Marie, er is een Marie, met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard, als een steen, Marie, dat is er niet geen. Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast die twee maal aan, dezelfde steen. Maar aan dat steen, het hart van jou, de witte romantiek rond en blauw, jouw hart is zo hard, als een steen, Marie, dat is een king, Marie, met een hart zo hard.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 Engel, engeltje, dag, dag, dag, het je dag, dag, dag, de zon, kijkt zo blij, zo straal jij Wat een dag, wat een dag, wat een dag, dag, meisje, meisje, lief, dag, dag, dag, schatje, schat, dag, wat dag, dag, ben zo in mijn dag, Ik ben zo in mijn schik